Op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Dik de Hark met het NOS-journaal. Koningin Beatrix ontvangt vandaag ook al fractievoorzitters om te praten over de val van het kabinet. Vanaf laat in de middag komen onder meer van Geel, Hamer, Rutte, Wilders en Pechtold langs. Sinds vanochtend voert de koningin al gesprekken over de ontstaande situatie. Vanmorgen kwamen demotionair premier Balkenende en een aantal adviseurs van de koningin langs. Later vanmiddag komen ook nog de demissionaire vicepremiers Bos en Rauwvoet. Het CDA wil strafdienstplicht instellen voor jongeren die overlast veroorzaken. Op die manier kunnen ze leren zich nuttig in te zetten voor de gemeenschap. Jongeren die zich ernstig blijven misdragen moeten naar speciale opvoedinstituten, vindt het CDA. De partij lanceert haar plannen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Ook de VVD pleit voor het harde aanpakken van criminaliteit. Die partij wil dat criminelen die drie keer voor hetzelfde vergrijp veroordeeld worden... automatisch de maximale straf krijgen. Bij een derde veroordeling is het tijd om te kiezen voor bescherming van de samenleving... in plaats van voor de dader, vindt de VVD. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft de rechter gevraagd... de pilotenstaking die vandaag is begonnen te verbieden. Het bedrijf vindt de financiële schade die door de staking wordt geleden onevenredig groot. Vanmiddag dient een kort geding over de zaak. Stakers willen doorgaan tot en met donderdag... Zo'n 4000 piloten staken voor meer invloed op de besluitvorming en tegen de inkrimping van het personeelsbestand. Vandaag zijn bijna 900 vluchten geannuleerd, ongeveer de helft van alle vluchten van Lufthansa muziekmaatschappij EMI schrapt het voornemen om de Londense Abbey Road Studio te verkopen. EMI maakte vanochtend bekend dat nu gezocht wordt naar een partij die geld wil steken in het behoud van de studio die beroemd werd door de Beatles. Naar aanleiding van de verkoopplannen zei ex-Beatle Paul McCartney vorige week dat hij hoopt dat de studio behouden kan blijven. Het Britse Instituut voor Nationaal Erfgoed toonde al interesse om de studio te kopen. Het weer in grote delen van het land regent het stevig. Middigtemperatuur loopt uit 1 van 3 graden in het noorden... tot 10 graden op sommige plaatsen in het zuiden. Dit was het NOS.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 Get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 bij dan nog steeds en bij dan nog steeds vijf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 Een onwijzer om klavertje 4 Dagen als deze, en schaars. Dus klagen we niet, niet hier. Allemaal goed, zoeken naar vertier. Mochten we naar een plekje. In de vaste koe van een vier. Ik ken de haar, via, via. Zij me via ook. Ik had zoiets van. We zien we hoe het loopt, naar nou, wat ik kill, ja. Hm. Laatste rond, tijd om te vertrekken. Stuurde we op weg naar huis, nog een bericht. Slaap lekker. Slaat lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Is wat ik zei tegen haar, dus sla, ah, lekker ding, want jij is lastig, nog meer jij.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 There's nothing new